Door Almegens met het NOS-journaal. In het zuiden van Israël heerst complete chaos na een massale aanval van Palestijnse militanten. Vanuit het niets zijn dorpjes overlopen en huis voor huis doorzocht. Tot verbijstering van de Israëlische inwoners komen de strijders zelfs vanuit de lucht. Sommigen zien of horen hun ouders enkele deuren verderop meegesleurd worden. Tegenover Israëlische media smeken ze het leger om hulp. Op sociale media worden beelden van deurcamera's gedeeld waar een man met een kalashnikov voor de deur staat. In de Negev-woestijn werd een groot openluchtfeest... vanwege een Joodse feestdag overlopen door Hamas-strijders. Bij de aanval van Hamas op Israël vielen binnen enkele uren... zeker 22 doden en honderden gewonden. Nederland staat achter Israël... en vindt dat het land het volste recht heeft om zichzelf te verdedigen. Dat zei de missionair premier Rutte... in reactie op de aanvallen van Hamas in het zuiden van Israël.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 De mensen zijn massaal hun huis uitgevlucht. Rond de wedstrijd Ajax-AZ gelden extra veiligheidsmaatregelen... hebben burgemeester Halsema, politie en OM besloten. De omgeving rond de Johan Cruijff Arena is morgenmiddag veiligheidsrisicogebied. De politie houdt er rekening mee dat supporters uit zijn op verstoring van de openbare orde. Vanaf 12 uur kan iedereen rond de arena preventief worden gefouilleerd... en worden gecontroleerd op vuurwerk of wapens. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen. Zon, in het uiterste noorden wat regen. Ongeveer 20 graden is het. Morgen zon en sluierwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. All mm right. -hmm. Dat was de vrolijke muziek uit de jaren 80. Je de The kiss from Fame en High Fidelity. Het is even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. En ja, ja, we begonnen met een vrolijke plaat. Want iemand in Zandvoort ja, is heel vrolijk, ja, Benno. Die heeft, die heeft ons een subsidie gewonnen. Want wij samen met H&M 105 hebben een subsidie binnengesleept van 250.000... Euro, maar er is ook iemand, een speler uit Zandvoort. Je heeft een euro jackpot uh, prijsje gewonnen. Van 252.000 euro. 436.70 uh, cent. En uh, Richard Buithek, wat ga je ermee doen? Ja, ja. Hij is wel vrolijk hè. Ja, dus, uh, ik vond hem ook een beetje vrolijk binnenkomen. Ik wel, ja. niet ja, dus, dus... zien aan mijn kleding. Uh. <laughs> ja, ja. ja. ja in in keer, uh, op ziek. <laughs>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 Oké, okay, dus dat kan je zomaar overkomen. En, en, maar ze vallen geen mensen aan. Hè? Dat is ja. even voor de alle duidelijkheid. Nee, je moet hebben. dus wel oppassen. Dus, uh, ze houden ook geen rekening met je. Nee. Maar ja. ze zullen nee. je nooit aanvallen. Nee, nee, ja, precies. Oké, okay, nou, um, laten we even de feitjes uh, met elkaar doornemen. Uh, hoe laat en waar en, en wat kost het? Zandvoortselaan. Ingang Zandvoortselaan, half elf. Dus dat, dat is lekker lekker dichtbij. Komende zaterdag is dat, 14 oktober. Ja. <coughs> Sorry, ik ben een beetje verkouwd. Uh, het kost uh, 15 euro. Uh, wel even van tevoren opgeven via de website www.mindful-wandelen.nl hmm. uh, ja, Het is dan tot twee uur en daarna gaan we altijd nog even koffie drinken... voor degenen die dat uh, willen in het, uh, in het pannenkoekhuis. Ja, nou dat is in dit geval wel weer lekker dichtbij. Nou, helemaal goed. Um, we gaan even naar muziek en dan gaan we even... een onderwerp uit de Mindful wereld. Nou ja, nee, eigenlijk jouw coaching wereld gaan we behandelen. Oké, okay, Zeker, gaan we doen. En uh, net als de herten gaan wij uh, naar uh, de Oak tree uh, toe. Met deze plaats. Nou, Telling you I'd soon be free. Then you'll know just what to do if you. Me. Cause I couldn't bear to see what I might see I'm really still in prison in my love she holds And I can't believe. Nou, meteen nog maar even de vraag hè, voor uh, Richard. Wat hebben die uh, herten dan uh, met een uh, eikenboom? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, daar liggen ze graag onder. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar ja, het bracht me wel bij deze plaat natuurlijk uh, die ik draaide. Leuke ja. klassieker uit de jaren 70. Hey. Nou, de herten hebben we gehad. We gaan weer naar uh, Benno's. <lacht> de andere, andere herten gaan we <lacht> Benno naar dat, veugen. Naar dat andere dan dan. Ja. ja, ja, Benno. Weet je wat ook lekker is? Het een biefstuk. Ah. Ja. <grijg> Geweldig is dat. Moet ja. je horen, Richard. Uh, jij hebt natuurlijk een, een prachtige website. rbtc.nl En je hebt uh, een LinkedIn. De, van de week een artikel geplaatst over hoogbegaafde mensen. En je schrijft, uh, hoogbegaafdheid is vaak een zegen. Omdat je als hoogbegaafde dingen kunt die anderen je niet nadoen. Maar helaas, er is ook een andere kant. En wat is die andere kant? <grijg>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 Well, if it's on healthy, Een single, hè? deze van uh, Shania Twain en uh, Anne-Marie. En uh, we gaan naar het weerbericht uh, dat weerbericht. De, moet u wel komen natuurlijk, ja. hè? Ja, ja.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 Stay!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 en die kreeg een, een... Nou, die ging knock-out naar een kopschop, hè, was het? Weet je, heb je meegekregen, Koen? Uh, ja, ja, ja, Koen? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Um, ja, en hij ging knock-out in ieder geval. En de... Uh, hoe heet dat? Nou ja, en de, hij, hij was bewustloos. Maar voordat we daarover verder gaan praten... moet ik je natuurlijk even voorstellen, Koen. Ik moet me natuurlijk aan de radio regels houden. Want uh, Koen Wiegman, wie is hij? Wat doet hij?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 hoe je lacht, hoe je kijkt, deed je toch vroeger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 best Een hele ja, serieuze zaak, ja, en heel heftig. Rob, die was als reporter vanochtend op de boulevard uh, Paulusloot Paulusloot dankjewel. Ja, en uh, nou ja, en die, die vindt, vindt het toch heel moeilijk om dat te moeten aanzien. En ja, en zijn nog wel van de radio, en uh, dus het is gewoon heel heftig. En uh, maar um, laten we het even in grote lijnen met elkaar doornemen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 ...de borst of die op en neer gaat... ...en te luisteren of je normale, bijna stille ademhaling hoort. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Dus wat, wat er in de voetballerij veel gebeurt... ...niet in die, die mond beginnen te roeren. Want dat, dat las ik ook ergens, dat dat nee. heel erg veel gebeurt. Ja, maar op zich heeft dat ook wel een basis in het verleden. Dus in 30 jaar tijd is er veel veranderd. Hmm.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 Nou, uh, Koen, um, wij gaan zo naar het nieuws. We gaan naar muziek. Uh, mogen we weer vaker uh, inhuren? Oh, ja, ja, ja. We uh, hebben in, nog veel in... meer vragen. En natuurlijk ook op de website van uh, het Oranje Kruis en het Rode Kruis... Oh, van oh, ja, de Founding toepen. Fathers ja. van de NRR ja. is heel veel informatie te vinden. Goed, dankjewel, uh, Koen. En, uh, ja, waar graag... is het, het erover, hè? Benno? Ja, oh, ja. ja, ja, ja, ja. ja daar komt-ie hoor. Graag tot ja. een andere keer, ja. Koen. Stay is alive. Stay alive. You can see the Bee Gees. Dankjewel.